Bij gevechten tussen agenten en betogers raakten tientallen mensen gewond... ...onder wie zeker tien politieagenten. De BBB doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. In 29 gemeenten door het hele land doet de partij mee. Partijleider Van der Plas noemt deelname aan de verkiezingen erg spannend. Bij de Tweede Kamerverkiezingen verloor de BBB drie van de zeven zetels. De Amerikaanse president Trump zegt dat het luchtruim boven Venezuela en omgeving als gesloten moet worden beschouwd. Hij zegt dat zijn boodschap gericht is aan alle vliegtuigen, piloten, drugsdealers en mensensmokkelaars. Het lijkt erop dat hij zijn dreigementen om Venezuela op land aan te vallen kracht bij wil zetten. Het is onduidelijk hoe de VS sluiting van het luchtruim wil afdwingen. Trump heeft geen bevoegdheid om het luchtruim van een ander land te sluiten. En het is ook niet zijn taak om piloten te waarschuwen. In Hongkong zijn drie dagen van rouw begonnen... ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de brand- in een woontorencomplex. Daarbij kwamen zeker 128 mensen om het leven. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog op, want er zijn nog zo'n 200 vermisten. Reddingswerkers gaan er niet van uit dat iemand van hen nog leeft. Op overheidsgebouwen in Hongkong hangen alle vlaggen tot maandag half stok. Inwoners van de stad zamelen spullen in voor hun getroffen stadsgenoten. Het weer, het is grotendeels bewolkt en vanavond en vannacht trekt wat regen over het land. Morgenochtend is het weer droog en breekt de zon af en toe door. Later op de dag volgen nog een paar buien en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM, met nu, entertainment for you. Adem uit, stik je handen uit je mouw en ga naar buiten.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 En alle dromen weg. Wacht. wacht niet tot een ander iets voor jou verandert. Slaafdanaan zo... Welkom bij het tweede uur van entertainer voor u, tot de is van 7 uur. En dit was Monique Smit en Tim Dousma. En uh, zij hadden het over langzaam wordt het zomer. Laten we dat hopen. We gaan verder met uh, Henk Dissel. En hebben we het over rood Kruid. Blijf lekker bij ons. straks gaan we nog iemand bellen natuurlijk. Dus uh, even een verzoekplaatje www.zfmartisten.nl een groot fruit en dat allemaal hier bij uh, CFM Entertainment for You. En dat allemaal tot de van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij, goedenavond. En als je zit eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het je wel mogen bekomen. Dit is uh, Jeroen van Zijst en samen doet hij dat met Arjon Oostroom. En ze is veel ouder. Oh, ik kom hier nu al jaar. En verwijt ook zij de aandacht op het hoekje van de baan. En uh, ja, ze is veel ouder. Ja, zijn niet veelbelovende woorden die uitgesproken worden. Maar goed, uh, ja, ik hoop dat hij nog thuis mag komen. Hé, hey, um, uh, ja, met, met, met de oog op, uh, op Kerst natuurlijk. Uh, ja, gaan we gewoon lekker een, een Kerstnummer draaien? En dat doen we met Janko Wagner. En ik kom naar huis. Het blijft een uh, lekkere melodie, hè? Jongen Wagner en uh, ik kom naar huis met Kerstmis. Wij gaan door met uh, de gebroedersco en uh, zij hebben het over... Ik ben verliefd, maar niet op jou. Dan, ik ben verliefd, maar niet op jou... door de gebroeders Co hier bij ZFM Radio. Dat vanuit Zandvoort. En uh, wil je verzoekje aanvragen... ga dan eventjes naar www.zfmartisten.nl aan elkaar. Even kijken, we gaan eventjes terug in de tijd. En dat doen we met Roberto Giacchetti en zijn scooters in... I Save The Day... We gaan zo nog even eventjes, ja, om bellen natuurlijk over zijn nieuwe single. Come on!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 Zo, ja, dat was hij dan hoor. Lekker. Ja, eventjes terug in de tijd met Roberto Jacketti en de scooters. En uh, I Save The Day. En dat allemaal in de jaren tachtig natuurlijk. Ook uh, deze is uh, uit de gouden oude doos. En uh, dat is niemand minder dan Gerard Joling. Maak me gek.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 Maak me gek, uh, Gerard Joling en uh, dat allemaal hier uh, vanaf de tolweg 10 ZFM Radio vanuit Zandvoort. Op die 106.9, DHB plus 9A en natuurlijk wereldwijd en uh, dat allemaal te volgen via www.zfmartiesten.nl en natuurlijk ook via de webcam en uh, ja, allemaal uh, kan je dat daar vinden. We gaan eventjes uh, een lekkere winterse plaat draaien, ook uit de vervlogen tijden van Koos Alberts en hebben het over de wintertijd... Ja, die hooi je overal Wat mooi kan toch een Hollandse winter zijn De sneeuw valt langzaam langs de ruiten En binnen is het een leuke warm. Toch moet je even weer naar buiten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 wat een leuke nummer zat die man destijds natuurlijk. Helaas niet meer onder ons. Ja. De muziek in ieder geval nog wel. Hey, um, ja, ja, ja. Wat gaan we doen? Uh, ik, ik, ik, ga, ik ga nog een plaatje draaien van Henk Dames. En uh, ja, hij het over Ik Laat Je Gaan. Nou, ik laat je nog niet gaan, hoor. Want uh, ja, 7 uur uh, dan, is het, uh, dan is het pas klaar. Althans, uh, dit programma.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 Ik laat je gaan, het is over en voorbij het is niet meer aan. Al mis ik wel iemand om me.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 Yeah. Zo, dat was hij dan. De, de, de, ja, ik laat je gaan, Henk Damen. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan eventjes uh, uitwijken naar... Uh, ja, Kroatië gewoon. We gaan eventjes naar Kroatië. Even lekker een beetje Zuid-Amerikaanse uh, ja, muziek. Ja, dat gaan we doen. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. En Vlado en Angele... Ja, I Zover Kroatië, was dit Vlado Kogreva en had het over Angele. Wij gaan uh, ja, nog een, uh, een plaatje draaien en dan uh, gaan we zometeen uh, iemand bellen. Ja. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfm.nl voor alle informatie. De Crazy Accordions en viva Bavaria.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 Was hij dan Jeroen van de Boom en uh, gaat het over de betekenis. En aan de telefoon hebben we Leon Moorman. Leon, een hele goede avond. Eh, goedenavond, goede avond, hoe is het? Goed, ja, lekker, lekker. Ja, oh, zo. ik bedoel, het is, hier, ja, het is wel regenachtig buiten als ik zo kijk. Dus, <laughs> ja, absoluut, het is wel echt uh, wintersweer alweer. Hè? Ja, helaas. <laughs> hey, um, nou ja, we bellen natuurlijk uh, voor jou uh, ja, een bijzondere titel... Uh, dat ik er goed in was. Ja, ja, ja. dat is mijn nieuwe zin. Ja, ja, we, we, we hebben hier de, ja, smakelijk zitten lachen met z'n allen uh, nou, vanmiddag. Leuk. <laughs> ja, nee, maar hoezo hoe deze titel... Uh, ja, het uh, liedje is eigenlijk geschreven over het feit dat iedereen altijd uh, natuurlijk heel veel tijd in iets steekt en daar goed in wordt. Hè? Jij bijvoorbeeld, jij bent van de radio. Ja. Maar het moment dat je on air bent, dat, dat is natuurlijk niet alles wat je doet. Je doet er ook heel veel van tevoren al voor, veel voorbereiding. Nou, ja, dat geldt klopt. natuurlijk voor elk beroep. En ja, wat mensen vaak vergeten is dat, dat uh, ja, je mag best wel trots zijn op al die dingen wat je voor iets hebt gedaan, maar daardoor ben je ook waarschijnlijk heel goed geworden in datgene wat je doet. Ja. En heeft iedereen zo zijn eigen kwaliteiten. En, Vaak, wij Nederlanders zijn wel heel nuchter, hè? je mag niet zo gauw zeggen van jezelf dat je ergens goed in bent. En af en toe moet dat toch ook wel kunnen, dacht ik. Dus dan dacht ik, nou, dan schrijf ik een liedje waar, nou, waarin ik dus letterlijk zing. Ik wist al lang dat ik er goed in was. Ja, ja nou ja, ik, vroeger had ik dat meer natuurlijk. Maar uh, <laughs> ja, nou, naarmate je wat ouder wordt, ja, dan uh, word je wat minder goed in bepaalde dingen. Ik bedoel, dan doe ik... Ik heb uh, ik... juist een heel veel ervaring. Ja, maar ik bedoel, eh, ik, ik stap nou niet zo, groot, eh, niet zo gauw meer op, eh, op de rollerskates en, en nee. de Amerikaanse skateboarden en zo. En dat soort dingen. Ja, ja. ja ik ga sportief gezien ook ver achteruit, hoor. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja, dat kan ik ook, ja. Nou ja, dat, dat, dat nemen we maar voor liefde, hoor. Ja. Ja, ja, dat hoort er helaas bij. Ja, joh, dat zeg ik. Nee, ik, ik zie me dat niet meer doen. Nee. Ja. Ja, pas maar op. Dus, uh, dat is moeilijk zat, ja. Ja, ik, ik, ik, ik ben er gek genoeg voor om, om ze nog aan te trekken. Dat sowieso. <laughs> ja, dat wel. Ja, zo gek ben ik nog wel. Dus dat, uh, ja, dat, dat is uh, het geestelijke, denk ik. Ja, precies. Dat houdt je nog jong, hè? De ja, dat houdt je jong, inderdaad. <laughs> Ik hoop dat jij dat ook hebt natuurlijk. Maar... Ja, absoluut. Als ik, uh, als ik uh, een potje voetbal zie, denk ik toch altijd van... ja, dan moet ik zelf ook weer doen. Maar ja, elke keer als ik ga voetballen... dan is de kans groot dat ik weer een spier verrek. Of dat Ja, dus... ja. ja dan, dan is de hamstring gauwer uh, geplaceerd als... voorheen. Uh, ja, precies. Ja, helaas. Wat erg, hè? Ja, ach. Ik zeg het, we nemen het gewoon voor lief. En uh, ja, we kunnen, we kunnen er niet anders. Precies. Hé, hey, ehm... Um... Deze single, is, is, uh, heb je die zelf geschreven of heb je daar mee geschreven? Ja. ja, ik schrijf zelf mijn liedjes, maar ik werk wel samen met Karel Schepers en Jord Brinkhuis. Dat doe ik de afgelopen drie jaar al. Ja. En um, ja, dus, Zij zijn wel heel belangrijk in het proces, want de, de een die is dan weer goed in het laten klinken. Hè? De, de, zorgen dat de, de opnames zo goed mogelijk verlopen en de ander ja. is uh, heel goed in het meedenken qua melodie of tekst. Dus ja, dat is uh, een samenwerking van, uh, van de afgelopen drie, vier jaar. Ja, en de tekst, dan ga je dus samensparren om de tekst zo goed te krijgen, zeg maar, dat het ook allemaal goed past. Ja, want ik wil natuurlijk wel gewoon mijn verhaal vertellen. En in dit geval is het ook echt iets waar ik zelf veel over nagedacht heb. En dus met hun krijg ik dan het zover dat het dan precies klopt in de muziek natuurlijk. Ja. en daar is nog een videoclip bij geschoten? Ja, ja. De, de afgelopen twee clips die ik gemaakt heb, heb ik uh, met een uh, hele getalenteerde videomaker gemaakt. Waardoor die clips ook echt wel weer een leveltje hoger zijn dan uh, de dingen die ik nou ja, de jaren daarvoor maakte. Dus daar ben ja. ik ook wel heel blij mee. Dus uh, dat is ook zeker de moeite waard voor mensen als ze even willen zien. Uh, dat is een leuke clip geworden. Ja, ja eventjes uh, naar YouTube en dan uh, Leon Moorman. En dan, uh, ja. Kun je hem vinden, ja. Denk ik dat, uh, dat er alle titels wel naar voren komen voor jou. Precies, ja. ja. ja. Op mijn um, kanaal staan uh, echt heel veel video's, ja. Ja, dus dat uh, moet goed komen. En uh, heb je nog een eigen site? Uh, een .nl? Ja. ja, ik heb een, uh, nou, een zelfs. Ik heb uh, okay. um, Die is niet altijd super up-to-date. Dus uh, als mensen echt de meest recente nieuws willen... dan staat het vaak wel op mijn Instagram of Facebook. Daar zet ik eigenlijk dagelijks iets op. Ja. En de website is natuurlijk uh, onder zoveel tijd dat je dat even bijhoudt. Ja, en actief uh, op TikTok of... Uh... Ja, ja. Ik uh, ben wel op TikTok niet, uh, niet zo vaak als Instagram en Facebook. Maar ik heb op TikTok wel eens filmpjes gemaakt die dan... Uh, nou ja, ik heb ooit een liedje gemaakt die ging naar viral op TikTok. Dus heel af en toe zet ik daar ook wel wat op. Ja, ja, ja zo'n een stukje clip. Dat moet uh, geloof ik 30 seconden zijn of zoiets, hè? Ja, precies. Ja, dat is echt... Uh, ja. Dan moet je echt een heel andere manier van uh, filmpjes maken als je daar een beetje succes wil hebben, ja. Ja, dan, dan moet je in ieder geval de, de melodie weglaten in het begin. Ja, dan moet je ze allemaal naar de frein en dan... Ja, ja, ja. Juist, juist, juist, ja. Nee, maar goed, dat uh, ja, nou ja, het wil wel eens helpen natuurlijk. Ja, ja dus ik uh, moet het ook zeker blijven proberen. Ja, ja, ja. ja dat, uh, dat moet je zeker niet laten verslonzen, zeg ik altijd maar. Precies. Hey, en uh, ja, zit er nog wat, uh, wat leuks aan te komen of het nieuws? Ja, ik heb een uh, theatertour. Die ga ik in, uh, in het voorjaar ga ik dan beginnen. Dat is dan wel in het oosten van het land. Dus ja. uh, vanaf uh, juli is dat een heel stuk rijden. Ja, goed. Maar, goed uh... Uh, de, laatste, de laatste twee singles uh, ben ik ook uh, Nederlandstalig bezig. Want uh, ja, ik heb natuurlijk de afgelopen vijf, zes jaar heel veel in het dialect gedaan. Ja. Maar um, ja, de Nederlandstalige versies, dat ga ik nu gewoon eigenlijk altijd doen. Dus uh, naast dat ik een dialectversie uitbreng, heb ik dan ook een Nederlandstalig versie. Dus wie weet dat ik dan ook uh, de komende jaren wat dichter bij jullie in de buurt kan komen. Want dat is wel mijn doel eigenlijk. Ik wil eigenlijk in heel Nederland wel spelen. Ik was vorige week nog in België, dus ja. dat, dat is ook leuk. Omdat dat daar uh, toch blijkbaar ook wel animo voor is. Zo ja. Uh, ja, gauw je Nederlandstalig gaat, dan, ja, dan heb je de kans velg, op, op wat meer uh, speelplekken natuurlijk. Dus, ja, dat, dat je, dan, dan word je wat meer verspreid over het land inderdaad. Precies, dat gaat dan iets makkelijker. En dan, Mag uh, even, ja soms... Uh, ik ken theatertouren die, als mensen toch echt nieuwsgierig zijn... dan kunnen ze dat ook allemaal vinden op mijn website, op mijn Instagram en Facebook. Ja, en uh, mochten ze in ieder geval uh, twijfelen, dan uh, kunnen ze nog ergens uh, terecht? Staat er nog ergens een, uh, een dingetje voor, de, uh, ja, een uh, voor een toertje wat uh, eigenlijk... je al een keer gedaan hebt ofzo? of zo? Um, uh, als de beelden zijn. Ja? En, maar nou, ja? ik, niet echt uh, live beelden online. Ja, misschien heel sporadisch hoor, maar niet, niet okay. uh, recent, zeg maar. Uh, nee, dus, dus uh, als mensen in ieder geval nog over de streep getrokken moeten worden binnenkort, komt er nog een single uit, 19 december, als een soort van kerstcadeautje. En nou, dat is ook echt een liedje wat in die theatershow een grote rol heeft, dus als mensen echt nieuwsgierig zijn, houd me gewoon even in de gaten. Ja, en wat is, uh, is het uh, ge gericht op kerst? Nou, het liedje is dus niet een, per se een kerstliedje, maar het is wel een kerstcadeautje. Oké. Okay. Dat uh, liedje heb ik laatst ergens live gespeeld bij RTV Oost, zeg maar, in Alvijssel. Ja, ja. En uh, daar werd zo goed op gereageerd, toen dacht ik, nou, dan uh, breng ik die nog uit. Dus uh, dat is een, uh, over twee, drie weken zal die uitkomen. Ah, oké. Okay. En die, uh, die is dan uh, ook op uh, Spotify te vinden, denk ik? Ja, die komt overal, en dan komt het ook jullie kant op natuurlijk. Ah, oké. Okay. Dan gaan we dat sowieso opwachten. En uh, ja, voor volgend jaar, uh, heb jij wat met kerst? Of, uh... Nou, ik, uh, ik vond kerst vroeger vond ik het nog bijzonder, maar nu is het gewoon, ja ik ga gewoon een beetje eten ja ja ik bedoel ja inderdaad als kind zijn bedoel je ja, dan was het nog bijzonder ja ja, ja, ja. Is het is toch nog een soort van oeh uh, kerst dan heb je vakantie maar nu ja, uh, ja het hele jaar vlieg voorbij dus het, het kerst zo'n kerstdag dat zijn uh, natuurlijk ook niet zo veel voor. ja en alles verandert natuurlijk heel snel precies ja ja, dan moet je weer kijken wat je met je familie gaat doen. Uh, nou ja, ja, inderdaad. Uh, nou ja, vroeger was het natuurlijk één grote familie en nu uh, ja, ben je zelf eigenlijk de pinoot. Precies. Dus nou. een... <lacht> dat soort dingen. Ja, gedoe hoor. Ja, ja, ja. <lacht> nou dan moet alles weer uh, geregeld worden en uh, ach ja. Ja, ach ja, ja. Nou hey. dat wordt er dan in aanzoek bij. <lacht> <lacht> uh, gelukkig is het maar één keer per jaar, hè Ja, dat wel dat, dat, dat, ja. Ja, dus dat, uh, dat maakt het dan weer speciaal. Precies. Hé, hey, uh, Leon, dan uh, rest mij nog één uh, vraag. Wil jij jouw single zelf aankondigen? Ja, maar natuurlijk. Ga ik nu doen. Nou, dames en heren, ga er goed voor zitten. Hier komt mijn allernieuwste single dat ik er goed in was. Ja, en dat we er goed in waren en zijn. Ja, absoluut. Hé, hey, dankjewel en een goed weekend, hè. Ja. Hé, hey, tot de volgende. Hoi. Hey. Hoi, hoi. Ik druk de neus aan het venster. Komt dat zien, ja, ik ben er. Tot het einde en nog verder. Stijg me naar de kop. Er is geen ruis meer op te zenden. Van onbekend naar steeds bekende. Stap voor stap en nou aan het rennen. Ga door tot aan de top. Mens, stel mij Ik wist al lang dat ik er goed in was. Jij stelde de vraag, waar komt dit vandaan? Maar ik meen het toch echt als ik zeg. Ik wist al lang dat ik er goed in was. Ik wist al lang dat ik er goed in was. Het is al lang dat ik de goed in was De haters, de praters, de rodelaars De zeikers, de klagers, de twijfelaars Nu is het even stil, je hoort er niks meer van Heb je mij toch mooi even onderschat? Ik ben niet van gisteren, ik kom van ver Trots op mijn roots en op wie ik ben in mezelf, en ik voel me sterk. Ja, ik veel zo dat ik de goed in. Dat ik een goed was. En dat was hij dan, Leo Moorman. Leon Moorman bedoel ik. Hey, um, we gaan nog uh, één plaatje draaien. Tot, uh, ja, tot uh, het einde van dit programma. En uh, dat doen we met uh, Bob Offenberg. En uh, je bent te gek. Ik heb even de gelegenheid om afscheidsplanning te nemen. Voor is... vanavond. Dit was het weer. Twee uurtjes entertainen voor jou. Dat allemaal met ondergetekende vet hij. Ik Hier bij ZFM Radio. Vanaf uh, de tolweg uh, Tina, is antwoord. Ik wens iedereen nog een heel goed weekend. Ik ben er weer over twee weken. Volgende week eventjes niet. Dan hebben we Sinterklaasavond. Dus uh, ja, dan ben ik er even niet. En ik zou zeggen, Je bent gek. let een beetje op elkaar. Goed weekend en tot Luisteren dan. En zet het eventjes in, in de agenda, hè. De kerstuitzending van de Zandport voor jou. dat op 20 december. Ik zou zeggen, tot dan. Groetjes, bye. Dit is ZFM.